hun recht niet meer kunnen halen, dan krijg je dus juist klassenjustitie. Ja. ja, u noemt dat echt klassenjustitie. Dat is wel een heftig ja, woord. woord. He? Dat is zeker een heftig woord, uh, maar ik kan het niet anders noemen. Kijk, bij klassenjustitie is sprake van uh, systematische benadeling van mensen met een lagere sociaal-economische status. En bevoordeling van mensen met een hogere sociaal-economische status. En daar is hier dus sprake van. Ja. Als je dus mensen die niet frauderen, wel hard aanpakt, en grote bedrijven die wel frauderen, dat die ermee.